Wij beginnen de les 70. Ik zie dat sommigen hebben de uitdraai, dus de teksten, in kleinere letters. Kleinere bijvoorbeeld dan bij mij. En ja, zie je, en dat is misschien niet zo handig. Als je kan, misschien is het een kwestie van het instellen van je printer of van, weet ik pdf document dat jij het uitdraai doet, print bij 100% of zoiets. Kijk, dan is het een volle pagina, het prettig te, te lezen, en dan, dan de kleine lettertjes. Ik heb bijvoorbeeld, wat zie ik op zoals bij. Dus dat is hetzelfde Met zeker een klein ja. <laughs> Dus dan, ja, dan is het zelf dus let zelf op hoe je dat doet. Maar dat is wel te doen, dan heb je grotere letters, zeg. Ja? bij schaal 100 ofzo, dat okay, is even we gaan gewoon verder wij waren begonnen vorige keer met de ma-maar het artikel of de uitspraak uh, Hanitzanim -e en het, en het niet, we hebben dat vertaald gewoon met een planten of beplantingen kan je zeggen, dan kan je ook zo zeggen alleen maar uh, stekeltjes, ja. Stekjes. Ja? Als het uit de aarde komen, alleen maar stekjes. Dat is misschien nog, nog preciezer om te zeggen. Nee, het zijn niet Het ja? Dus alleen maar de beplantingen, maar dan alleen komen, dan begin, begin van de Stekjes. En hij vertelde ons, de zogar <coughs> vertelde ons dat. Het is de manier van Zogar dat hij dat op die manier, hoe zeggen dat, verborgen, de verborgen vorm ons vertelt. Het is, is niet anders. De Zogar, dat is de manier van Zogar. En daarom de Zogar vertelt over dat soort dingen, terwijl het bedoelt, bedoelt de, de geestelijke uh, entiteiten, zoals ja? so de Zeranpin en Ukwa. En wanneer de zoger vertelt ons dat die stekjes die, die ah, en dat wat doet de zoger nu in dit, dit artikel in deze uitspraak die, die brengt vergelijking die vergelijkt uh, twee, die twee dingen een vers um, of een aantal versen, een vers eigenlijk, een vers uit de liederliederen erg zeer we zeggen dat verheven document over van het geest. Van, het verbonden, van de verbondenheid tussen de mens of de schepping en de schepper. En de zeven dagen van de schepping. Die vergelijkt dat en die zegt nou kijk in dit vers, in dat vers uit de lied der liederen. Uit lied der liederen ik noem het lied der liederen, geen hoofdlied. Daar heb je ook die zeven woorden daar, de zeven woorden in die, in dat in het vers ja, in het vers, uh, ja, in dat vers van het lied der liederen die verwijzen naar die, naar die zeven dagen duidelijk, elk woord overeenkomt met, uh, met een bepaalde dag van de scheppingsdaad duidelijk, gewoon op die manier en wij kwamen tot de in de vorige les kwamen we tot de vijfde dag. Vierde en vijfde dag in begrepen. Ja, waren we dat? De vierde dag en de vijfde dag, dat is netzig en hoog. Ja? En dan was het bij ons, hij had uh, in, het ver, in dat vers uit de Liederliederen, lider dat was laatst uh, woorden van we uh, op de regel 3, pagina 9, eerst zeggen waar we staan, pa de pagina 9, tet, de linker kolom, uh, de regel 3, dat hadden we al geleerd, maar dan, daar staat dat stukje van, dat, van uh, dat vers van. Lieder, liederen, dat behoort dat aan uh, dat overeenkwam met de vierde en de vijfde dag van de scheppingstaat. En daar stond het. We kool hator, we hator, en de stem van de torteldijf. En hij verklaarde dat, dat de stem van de torteldijf, Dat is de netsachen god. En netsachen god dat is dat zijn. De vierde en vijfde dag van de schepping. Dat die parallellen heeft hij ons aangegeven. Dat is de manier van zoger. En als wij weten dat het zo is, dan leren we dat. En dan zoger geeft ons extra. Waarom moet het dat? Waarom kon het niet zomaar recht toe recht aan vertellen ons van die sferoten? Dat is niet de manier van Zocher. De zoger doet het, weet waarom die dat ons op die manier dat brengt. Dat wij moeten dan leren dan van de de stem van de van de dief, wat is het te maken met het met het geestelijke ja? dat zijn de de manier zo'n so manier op die manier de zoger die uh, vertelt over de geestelijke entiteit en dat heeft u verteld ons dat de stem van de tor van de dief, dat zijn de vijfde dag en daarin zitten twee zitten dan uh, Hode en Jesode verwijzingen uh, naar god en Jesode En nu gaan we de regel 9 Beginnen met de regel 9 En nu gaat u over naar de zesde dag Van de schepping En ook weer hier gaat u ons die parallellen leggen Tussen het lied Het lied der liederen het woord dat, over, dat in de, het lied der liederen uh, verwijst naar de zesde dag van de schepping. En in het algemeen wat hij ons had verteld, uh, het Hasselam, is dat dit artikel gaat over die zes, zeven dagen, dat is, zes dagen, sorry, zes dagen van de schepping. en, en de, de naam is dus de netzanim. netzanim, dat zijn die stekjes. Stekjes die ook groter worden, dus als planten. En dat spreekt tot verbeelding van de mens. Waarom? Die stekjes, die waar komen ze vandaan? Op waar komen ze? Op Op de aarde, ja? De aarde is de noekwa. Dat is de schepping, de noekwa, de malgoed. Eigenlijk, dat is de wens om te... De wens de, het bescherming zelf. En de stekjes, of die planten, dat is de beplanting. Dat is het leven wat komt op die aarde. Want wij weten dat, dat de maalgoed heeft niets van zichzelf. Ja? De maalgoed na de beperking heeft niets van zichzelf. Alles wat zij heeft ontvangt zij van zeer Van die mannelijke kracht. En daarom vertelt hij ons over die stekjes, hoe die van die stekjes worden dan op aarde, dan planten, groter worden ze, ja, die worden, die groeien, worden groter, en dat is dan de verwijzing van, of verwijzing naar de uh, mogen, oftewel licht van Zeer pien, die van die SS-verrood van Zeer heeft het geworatiefeert net zo goed je zon, die zeer geeft aan die maalkud, ja, en dat is vergelijkbaar met die aarde, die aarde, die aarde, die, die die dan verkrecht door regen, etcetera, die gaat dan uh, uh, uh, groeien of die waarop dus die planten komen, waaruit de planten komen door de uitwerking van Zeeran Pien, die geeft haar uh, kracht om dat te doen. Dat is in het algemeen. En nu komen we op de regel 9 de regel van de linkerkolom. En nu slaat gaat het over de zesde dag. We amar nishma da yom en dat is wat hij zegt, de zoger En dan is het nishma, dat is, het, dat is een woord van het lied der liederen. Dat overeenkomt, dat, dat slaat op de zesde dag van de, van de scheppingsdaad. Dus hij zegt het nishma. Het woord nishma, dat betekent uh, hoorbaar is. Ja, zoals in dat vers wat we hebben gehad. Ik uh, herhaal nog een keer de, deze vers. Uh, de planten zijn, zijn verschenen op de aarde. Uh, de tijd van het zingen of, of van het snoeien is aangebroken. En de stem van de tortelduif is hoorbaar op onze aarde. Zie je dat? Hoorbaar is aan het einde benen. Dat hoorbaar, dat is dan dat nishma. In Liederliederen. En hij zegt: Nishma, dus de regel 9. Hoorbaar, da Yom Shishi, dat is de zesde dag. Dus in de scheppingsdaad is de zesde dag. Dubbele punt: Klomar, tien. Shekol Hator, Einomikubal. nome el Hanukva, rak. 11. elf, B, M, C, wav D, I, J, V, A, V, wehode H, I, wehu O, D, D, Dus even daarvoor wat ik we habe, wat we hebben gezegd, dus de vierde en de vijfde dag, dat zijn de netzigen hod. Ja. En had hij ons verteld aan het einde van de vorige les, dat de noekwa ontvangt van hod. Ja? Van netzigen hod, dat zij ontvangt van hode. Uh, en nu verduidelijk je ons, dus netzigen hod, en hij geeft ons zo. Zeg die zo. So. 9 Na de dubbele punt. klomaar Dat wil zeggen. Kien. Shetor. Schekol hator. Dat de stem van de tortelduif. Ja. En de stem, zoals we weten, dat is dan de netzach. Netzach. En de tor, de tortelduif, uh, Is dan. Ja. Is dan hod. Als ik me niet vergis. Ja. Dus. Die twee. Hij, hij zegt E kubal El Hanukva, De stem van de torteldijf, oftewel net zeggen God, zoals we weten. een no el Hanukva wordt niet ontvangen door de Noukwa Rak. Behalve slechts elf BMSAUD yom zes door, behalve, door, door middel van de zesde dag, je jesod de zeeranpien, dat dat is jesod van zeeranpien, ja iedereen ziet, weet waar waar jesod is, ja, dus je de netzach en god in, hakolel, netzach we god jagen welke jesod uh, bevat netzach en god samen, Weghu ma shpijotam en hij, die isode geeft hen, dus licht van netzachen geeft die aan hen, geeft die hen aan de dukwa. Dat is voor ons belangrijk. Dat is wat hij ons vertelt. Dat netzachen die dus alle zes vieroot zijn betekent van ziran pijn is wat aan Pin geeft aan die Nukwa. Zes. En de onderste dan, netze gengoed. En die netze gengoed, die geven dat aan, aan de Nukwa. Netze gengoed geeft aan Nukwa. Maar door middel van de Jesod. Eigenlijk. Onthoud het er goed even tussendoor. Dat de sferoten zijn alleen maar. Heb ik nooit daarover gesproken. De krachten van de spheroten zijn alleen maar rechter- en linkerlein. Dat zijn de ware krachten. Onthoud het erg goed. Zeer belangrijk. Dus, dus nog een keer. Geset en Goura. dat zijn de krachten. Ja? En te is niet iets nieuws. Erg belangrijk wat ik, wat ik probeer nu uit te leggen. Dus, ook Netzach en Hood, dat zijn twee spheroten. Netzach behoort bij de rechterlijn, Ja? Dat is ook een soort chassadim. En linkerlijn is dan net een god, sorry god. Dat zijn dien. Die twee bestaan. Niet drie bestaan niet in de wereld. Bestaan die twee. Alleen bestaat de rechterlijn en de linkerlijn. Dus sferoten bestaan in de rechterlijn, ja of niet. Of chogma is de rechterlijn. En dan de the linkerlijn is bina, ja of niet? Sfera bina. Dat bestaat. En de middellijn is niet iets nieuws. Onthoud het erg goed. De middellijnen zijn geen eigenlijk spirood, wel natuurlijk. Maar het is niet dat dit kracht bestaat, zoiets so apart. Dat is, an, um, wat wel bestaat in het heelal, dat is een rechter, ja, rechter en linker. Gochma en bina. Uh, ja, we hebben gezegd, twee krachten zijn. Twee, door twee krachten is de wereld geschapen. En niet door drie. En de middellijn is alleen maar, is alleen maar uh, resulterende daarvan. Als resultaat van het werk, wat de lagere doen ten aanzien, om, ten aanzien van de hogere. Duidelijk. De middellijn is niet zoiets dat het bestaat zelf, op zichzelf. Dat is alleen de lagere die dan die, als het ware, die de middellijn opzoeken door zichzelf van nog van rechts, nog van links, helemaal te, uh, distancieren, naar het midden toe. Dat is de ware realiteit. Eh? En hou dat heel goed. En, dat is wat hij zegt ons, dat, je zod, is die kracht, die, die dus de, middel, de middellijn is, tussen die netzigen houdt. Ja, netzig en God. En hij brengt dan die twee uh, naar die noekwa. Uh, twaalf. We hoe maar spio noekwa en hij, dus je zode, geeft haar, geeft die twee krachten van netzig en God aan de noekwa. Eigenlijk, zeer belangrijk om dat te begrijpen, hoe dat, hoe dat werkt. Hij gaat ons nu een vertellen daarover. 13. Want elk verschijnsel kunnen we ook reduceren tot die tiensferen. To elk verschijnsel. Ik heb gewoon, ik kom er ik niet aan toe. Ik zou het willen gewoon uitwerken dat, dat het van toepassing zou zijn bij het oplossen van elk probleem. Niet dat ik zelf maar dat tien sferot. Laten we zeggen dat bij elke probleem je hebt tien sferot en hoe je moet ermee omgaan. En ik zal misschien aan jullie dat wel dat als applicatie le misschien vertellen nog. Maar dat zal iedereen zelf dat kunnen doen. Maar bij bijvoorbeeld bij een probleem bijvoorbeeld bij een Philips. Of bij de Verenigde Naties. Of bij het oplossen, bij, bij het uh, behandelen van de AIDS-probleem. Wat dan ook. Als men zou weten hoe die dienstverrot werken... Alles precies hetzelfde. Of bij het drinken van de koffie. Ook dienstverrot. Als wij zouden weten eenmaal hoe dat functioneert... Dan zouden zou we elk probleem kunnen oplossen ik garandeer iedereen dat dat het zo is. Waarom? Alles van, van, van boven de tien, vijf, dus het bovenste gedeelte van de tien sferot. Ja? dus van boven naar tot, tot de parsa, tot de schadingslijn. Dat is iets waar wel licht is, wat wel laten we zeggen overzichtelijk is, waar men data kan, uh, uh, aan de, data kan uh, verzamelen. Ermee zou kunnen werken, uh, maar dan is het wel verborgen, als het ware. Ver, daar is het, zit nog wel oplossing van het probleem, maar nog in een verborgen vorm. En dan komt uh, de, het gebied van elk probleem, komt, komt het gebied van de Tiveret. Dat is dan de bulk van, het, van de zaak. Echt, uh, en daar zit ook iets, een probleem van. Eén derde van de divair, laten we zeggen, is nog geopend en dan zit er een soort, een soort uh, wolkje als het ware waar een probleem zit. En daaronder zitten die vijf sfeer de onderste vijf sfeer wat problemen veroorzaken. Altijd, dus de helft voor de helft kan men wel altijd wel de weg vinden, maar dan daaronder de parsa in elk probleem, daar zijn de moeilijkheden. En dan moet het de manier gevonden worden wanneer men komt daar eerst een idee. Ja, idee, ideeën. Dat is dan gogma, ja. bina en daad. Dan komt het naar een beetje naar een, naar een te behandelen tot, uh, om het lichaam, lichaam van het probleem te behandelen. Of een vraagstuk. Dat is een gisteren voratje ver het. Dan, ja. dan komt het. Het onderste gedeelte, dat is het moeilijkste. Ja, zo hoeveel mensen kunnen dat niet en hebben niet een prachtige prachtige ideeën. Maar ja, ideeën wel, maar hoe te realiseren. Daar is geen kracht meer om te realiseren. Ideeën wel. Ja. De anderen die zijn erg goed bijvoorbeeld in de middenstuk. Ja, ze weten, die weten zelf niet. Ja, sommige mensen hebben goede goeie koppen om ideeën te lanceren. Dat zijn, die zijn van bijvoorbeeld, dat is ook niet toevallig, die zijn van de slag van uh, van de hoofd. Gochma, Bina, Die moet je ook in het bedrijf halen. Maar dan heb je ook mensen die bijvoorbeeld dat niet hebben, of natuurlijk iedereen heeft van alles, maar bij iemand is het uitgesproken dat. Dan heb je mensen nodig, die dan gesteld grativerend zijn, die goed kunnen doorwerken, geef hem goede uh, ideeën en dat een beetje uitgewerkt en die gaan het allemaal werken dat, ja, dat ideeën en het uh, heel concept gaan het goed lekker uitwerken. eigenlijk Zoals wij weten ook bijvoorbeeld Japaners zelf hebben ze weinig ideeën, nieuwe ideeën, maar ze pakken daar en daar en daar ideeën en uh, ze weten dat te realiseren. Het is niet toevallig, het zit aan de aard van, van het volk. eigenlijk Zit wel dat ze kunnen het goed middenweg. Ze kunnen hard werken in de, aan de middenweg. En dan kunnen ze ook goed af, af, afsluiten. En er zijn andere mensen bijvoorbeeld die hebben de kracht van net zo goed als zo. Die weten dan allemaal dan, uh, het eindstuk uh, te realiseren. En zo is het ook. In alle op op opzichten kan je dan die dienstverhouding uh, zien. En dan je zal zien dat hoe dat welke probleem kan opgelost worden door, door kennis van tien sferen. Maar even tussendoor. Maar dat, maar dat vast, vast is belangrijk nu om te weten dat alleen maar twee krachten zijn. En niet de drie. De middelweg, de middellijn, is als het ware resulterende. Is niets nieuws. De eigenlijk, wat doet de middellijn naar krachten? Dat zorgt ervoor dat. Men, dat men afknabbelt, als ze daar minder doet. Vermindert de linkerleen ten koste van de rechterleen. Ja? En, en aan de rechterleen geeft men een, een beetje van de linkerleen. En dat wordt dan de middeleen. Maar als, als kracht is het, niet in, de heel, niet, in het heelal, niet in het heelal present. Eigenlijk alleen twee krachten zijn er. Heel belangrijk. De dertien. We ze, haklal, she 1, 14, hanukwa, me kabelet, rak mi hakava, haemcaïde de Shehu she 15, dati, o, midat o, mitiferet, o, mi jisot. Ook dat is zeer belangrijk wat jons vertelt. We zeggen klaar en dat is het principe. En als hij zegt ons het principe, dan betekent dat is de wet. De wet, echt on, onomstotelijke wet. Dat is het principe, zegt hij. veertien mekabelet, dat de noekwa, en dat is, dat is, dat is de schepping in alles, of, of datgene wat men nastreeft, dat is altijd noekwa, in elk bedrijf. In elke streven, datgene wat men nastreeft, dat is de nukwa. Eindelijk, iedereen begreep het. niet toe wat? Als ik wil koffie drinken, dan is de koffie de nukwa voor mij. Want wie moet het? Dat is daaruit moet ik halen, alles daaruit. Bewezen van het feit, niet de koffie zelf bedoel ik. Het drinken van koffie van mij, dat is dan, laten we zeggen, het nukwa. Dat is mijn wens mijn wens om te drinken en koffie is dan als het ware licht dat ik oh, neem mijzelf op dat heb ik, niet, niet, ik had het niet zo goed uitgedrukt maar in elk, elk probleem is, moet je zo zien wie de wens heeft, nou stel dat het een fabriek is dan de fabriek of, ja, of een leiding die heeft een bepaalde doel voor ogen die hebben de wens dus dan Waar de wens geconcentreerd is, natuurlijk bij de leiding, of daar waar dan ook, of verschillende pro uh, vraagstukken van, het, van, het, van, het, van de wens. Waar de, het epicentrum is van de wens, van dat probleem, of van wat van men wil, dat is de nukwa. En alles moet daar naartoe getrokken worden, naar dat epicenter van waar, het, waar het allemaal om draait. En zo heb je ook verschillende uh, semi semi-centra. Ja, semi-puntjes dat niet, het, dus die dan ook belangrijk zijn, maar dan eh, waaruit alle coördinatie plaatsvindt om naar, die naar dat epicentrum te komen. En dat is in het tien-sfeer dat is dan eh, daad, sfeer adaad, eh, tiferet en je jesop, de middellijn. Via de middelen, dat is allemaal, dat, dat is een distributiecentra. Rechts en links, daar wordt, men, daar wordt gewerkt. En dan gaat men dan naar de daad. Dus de, tussen de Gochma en Bina heb je dan daad. Dat is één, als het ware, um, uh, net als, ja, duidelijk. Even uh, proberen het voor jezelf. Dus, er zijn drie dus. Daad, die had ik nog niet verteld. We zijn, Haklal. And that is het principe. She een Hanukkah Hanukwa mekabelet. Rak mihakav haim de zeeran pin. Dat de und ontfank niet anders dan van de middelen van de zeeran pin. Dat is belangrijk om te weet. She hu dat dat is. Wat is de middelen van de zeeran pin? Dat Tiferet en and is een afkorting. Zie je dat? De, dalet. Vijf in het eerste woord. Wo, dalet. Tav en Jud. Dat is afkorting van Daat. Dat Dus Daat. Dat tussen Chokma en Bina in staat. En Tiferet. Dat is tussen Geset en Gvora in. En Jud is dan Jisot. Dat tussen de Netzach en God in staat door die drie kan eh, Nukwa ontvangen. Oké. Okay? Als zij alleen maar ontvangt, alleen maar van nette zo je ja, dan ontvangt zij alleen maar, wat? De kleinste, dan ontvangt zij alleen maar, eh, euh, laten we zeggen, nefisch, licht nefisch. Ja. Of, dus, als zij gaat ontvangen van uh, van tiferet, dan ontvangt ze rood, en dan als hij ontvangt van de dat, dan ontvangt ze dan neshama. Dus drie drie drie lichten die eigenlijk. En dat kan ook vijf, wo vijf worden in het bijzonder geval. Uh, dus o oh, zegt hij dan vijftien. O mi dat, gaat, hij zeggen, gaat ons dat. Uh, o mi daad, o van dat. O mi die, vered, o van die, vered, O mi, jesot, o van de huh? Dus doe afzonderlijk. Huh? Of het is allemaal tegelijkertijd, of het is per stuk. Nee, hij had ons eerst aangegeven dat, uh, uh, hij had gezegd alleen maar 15 had je gezegd, hij had je aangegeven dat dit af, afkorting, heeft hij ook genoemd, ja? Yeah? Ja. Dat die, dus Dalit, Taf en Jood. En dan ging je dat ons uh, uitleggen. Of, in de, of van die, van die daad, of van die veren, of van wie zo. So. Natuurlijk van elke apart. Waarom? Van elke... Het is niet zo, dat we, dat moeten we zo zien, dat het komt van, van de... Uh, van direct van de daad naar beneden. Kan niet zo. Alle voor alles moet je kracht hebben. Eigenlijk. Dus... Altijd moet je, moeten we kijken dan vanuit de noekwa. En niet van boven. Onthoud dat erg goed. Want men maakt fouten. Welke fouten is het? Dat er komt van boven. Ja, van boven komt naar, naar de noekwa. Er komt niets van boven naar de noekwa. Hebben we hebben geleerd. Ja? Als de noekwa wordt niet opgewekt. Om te ontvangen. Duidelijk. Dus waar begint het dan? Altijd begint het van beneden. Duidelijk. Opbouwen van de nukwa en het ontvangen van de nukwa. Begint altijd van beneden. Ja, dus eerst gaat ze ontvangen van de laagste. Van de jessot. Natuurlijk op, een, op welke manier. Dat ze, uh, en dan gaat ze dan als het ware opstegen. Naar jessot. Ja, ze staat eerst onder de jessot. Nu gaat ze dan. Ze gaat. De nukwa. Normaal. Hoe, hoe gaat het? Hoe gaat correctie plaatsvinden. vinden. Wie moet gecorrigeerd worden? Natuurlijk de Nukwa. Dus hoe gaat het zijn werk? De Nukwa nu eerst staat bij de mens eerst uh, moet, men, moet je zorgen eerst moet men zorgen daarvoor dat men zijn mal goed z'n zo maakt. Wat is de correctie? Eerst moet een mens zeggen... Zemt zo. Ik ga niet ontvangen meer... voor... Uh, voor mijzelf. In, in een bepaalde traject. Ja? Of in een bepaald bedrijf. Ook zeggen... Oké, okay, geen... En hoe gaan we dan... Uh, bezuinigen doen? Ja? Personeel... Of aan personeel... Aan and iets anders. Aan alle andere all dingen. Eerst... afknabbelen. Eerst... Even... Uh, Budget, uh, even, ja, alles, even kijken, waar kunnen we besparingen uh, vandaan halen, et cetera. Welke posten, et cetera. Zo is het ook hier. Dus, de eerste de moet, moet bij elke correctie, bij elke oplossing van het probleem, problem-solving heet het ook, dan moet eerst simsum plaatsvinden. Dus, niet ontvangen. eigenlijk, alleen maar strikt, eh, strikt noodzakelijk, wel om ja, in leven te blijven, maar voor de rest niet. Als men dat niet in staat is, dan valt er absoluut niet geen sprake zijn, kan geen sprake zijn van correctie, Dein? en beteken, wat beteken dat betekent uh, uh, wat betekent dat dat mens zegt in een bepaald probleem zegt hij dan nieuw je corrigeren. Dus symptoom. Wat betekent symptoom? Symptoom, ja, dus de, wat we hebben vaak geleerd, symptoom beperking betekent. Dat de Malchut, jij laat de Malchut, die wil graag ontvangen, maar die heeft geen kracht om het te ontvangen, die ga je als het ware als puntje maken. Die trek je bij de Jesod als een staartje achter de Jesod, zoals we vorige keer geleerd hadden. Ja, dat die, die Malchut ja, van de linkerlijn die is naar beneden gezakt om een staartje te worden... van de leeuw. Herinnert je nog iedereen van de vorige keer? Dus dat is de, het begin eigenlijk... van een goede, goede begin is dat. Ja, en niet wanneer de mal, mal goed staat daar... naast, naast de serentien. Ja, dat betekent dat... en nu gaan we lekker vieren... lekker, ja, lekker met vakanties gaan... lekker dat, lekker uitgeven. Ja, alles uitgeven zo. So. En... Waarbij men dan boven zijn, boven zijn, boven zijn uh, mogelijkheid gaat. Ja. Men is niet verzekerd daarvoor. He? men denkt, ja oké, okay, dat en dat, maar dan is het, ja, dan is het, dan is het niet, dan is het geen bestendigheid is. Maar dan begint men altijd bij de vanaf de onder de onder de jesod. En dan wordt men tot puntje achter de jesod. Dat betekent simtsuma. En elk probleem wordt op die manier aangepakt. Okay. Maar we zullen dat echt later leren, ook praktisch zullen we dat ook gaan leren. Naar elke probleem zullen we dat ook op die manier even een voorbeeld laten zien hoe dat werkt. En dat geldt voor alles, voor elke, ook, elke probleem. Maatschappelijk probleem, sociaal probleem, wereldproblematiek. En ook thuis, wat je ook wilt kan je altijd, op die manier kan je dat leren. Dus, eerst, niet, ik ga niet voor mijzelf ontvangen, behalve alleen maar strikt noodzakelijk, wat ik nodig heb. moet echt strikt noodzakelijk zijn. Dan betekent dat jij jezelf plaatst in dat, in die Tiendsverord, wat je behoogt, beoogt nu, dat moet wens zijn, onder de je zolder. En dan ben je als een puntje, je hebt nog geen kracht meer. Dat, oh ja, op in, dat probleem, in het oplossen van, die, van dat probleem of dat vraagstuk. Dan de volgende stap is dat jij krachten opbrengt waarbij jij opsteigt naar de jesod. Ja, dus niet als puntje onder je maar als je wordt het. Nuqua. Op de plaats van je als het ware. Dan, wat betekent dan? Dan betekent dat zij gaat nu dan. Uh, ontvangen van net zo goed je soort, van net zo goed Dan het minimum verkreeg ze dan al van en daarvoor als een puntje dat alleen maar stralen van boven naar haar van Jezod maar niet op een gelijke, op een gelijke niveau als Jezod. En nu is hij gestegen naar Jezod. En dan de volgende is dat zij gaat stegen naar, uh, dat betekent dat zij nu niet, net zo goed is zod, het niveau van net zo goed is zod heeft bereikt. De volgende is, welke volgende station is? Altijd de middellijn, ja of niet? We hebben gezien, gezien, van wie kan ook woont van, alleen van de middellijn. Wat betekent dat? Dat zij moet gaan naar de middellijn, ja of niet? Ze moet dan aanleunen naar, aan de middellijn. Altijd moet de nukwa aanleunen en aanleunen aan de middellijn. Want alleen van de middellijn kan ze ontvangen. Dus de volgende stap is dat die, die, die nukwa, die steekt op samen met, met de zeer Anders kan ze niet dat doen. We zullen zien dat natuurlijk met de onderstel van de zeer steekt ze ook omhoog. Dus net zo goed je soort van zeer Samen met de noekwa, die stegen dan naar de, naar de, naar de, naar, naar de, hogere, naar de van de Jesu En dan gaat ze putten vanuit de tiveret. Eigenlijk, zij wordt dan tiveret, zij verkrijgt haar eigen tiveret. En de volgende stap is, dat zij stijgt op dan naar de daad. Eigenlijk hoe, weer, met wie. Met wie gaat ze dat, kan ze dat doen? Zelf kan ze dat niet doen. Ze kan dat doen met de zeerampien, Op dat niveau. Dus, netzer, dus uh, de geset, gwora en tiferet. Die brengen haar op naar, de, naar, de, naar het hoofd als het ware. Van de binaboe, zullen zeggen. En dan gaat ze dan via de daad zuigen als het ware. Via de daad gaat ze dan opnemen. Chogma en Bina. De kracht van eh? Moshe. Huh? Moshe. Ja, afhankelijk van. van, van inderdaad, zo. So, de kracht van Moshe is dan die Bina. Maar dat uh, is, uh, is afhankelijk van. Natuurlijk is het wel zo. So, dat de kracht van Moshe. Ook in elke. In elk probleem kan je dat opbrengen. De mens. Moet zo. Dat is even tussendoor. Maar we gaan verder dat wij kunnen zien straks dat wat wij leren hier is, abs is absoluut uh, van applica applicatie is er absolute, absolute applicatie voor elke probleem kan je dan op die manier zien oplossen en etc en groei proces vijftien na de punt dichtief zestien na zesdaag de en hier is het, moet je dan van die twee letters het maken twee letters 'hey'. Dus met het derde woord, wat we zien. We zien daar de tweede en de vierde letter, uh, letters het. En die daarvan moeten we 'hey' maken. De letters 'hey' maken moeten, moeten we maken. Duidelijk. Het derde woord van de, van de regel 16. Daarvan de tweede en de vierde letter moeten niet het zijn, maar de vijfde letter van het alfabet, de letter H. Hey. Dichtief, dat is geschreven, dat is geschreven, zestien. Naase Adam, laten we de mens maken. Zo so staat in de Torah. De gave atide, die... In de toekomst zal Lemekadem zeven. Le Die zal in de toekomst Lemekadem vooruit for, uh, laten gaan. Vooraf, sorry, vooraf laten gaan. Vooraf zal laten gaan. Kan niet zal, maar zal. Vooraf zal laten gaan. Zestien, na se, oh sorry, asia, het doen, ja, ten aanzien van, kan je zeggen, voorafgaan aan, ah, ja, voorafgaan het doen aan lishmia, aan het horen, aan het horen. Wat betekent dat? alles wat staat wat alles wat geschrei alles wat staat hier dit in de scheppingsverhaal in het schep in de scheppingsdaad staat als het ware in principe staat er alles daar wat er zal wat is zal gebeuren later tot de komst van de machine maar dat staat alles nog in de in de als het ware in de potentiële potentiële, qua kracht dus en ook hier uh, staat het ook dat later bij het bij het, um, bij het bij het ontvangen van de Torah het volk had gezegd jo, het volk had gezegd na zeven nishma wij zullen doen en dan zullen wij wij zullen doen en dan zullen wij begrijpen, zo staat het Ja, wij zullen doen en dan zullen wij uh, begrijpen, of dan zullen wij uh, horen en begrijpen. Want je, natuurlijk moet je het begrijpen dat het niet, niet zomaar... De Torah spreekt over geestelijke entiteiten, over processen. En niet wat daar allemaal ergens daar gebeurde, ergens in een woestijn daar. Uh, dat is natuurlijk gebeurde ook, maar but, kijk nou wat, het, wat het betekent dat... Wat betekent. Hij gaat ons nu vertellen. Wat betekent dat. Dat men, dat men, dat men, dat men boven, de, boven het horen. Boven het luisteren. Plaatst het doen. Wat betekent dat. Alleen hier kan je dat leren. Nergens anders kan je dat leren. Kijk nou. Ja. Iedereen begrijpt het. Wat hebben ze gezegd. Het volk Israël had gezegd. Bij het ontvangen van de Torah. Nee doch voordat de Torah werd ontvangen. Yeah? Moshe had hen gezegd, dat de Schepper Hawaïa wil aan jullie Torah geven. Natuurlijk, de volk wist absoluut niet wat de Torah zou zijn. Maar goed, zij vertrouwen daarop. En dan hadden zij wel gezegd van, na zeven is maar, wij zullen doen. En dan zullen wij ook begrijpen. Nu weten we niet waar, maar zullen we wel begrepen. En wat betekent dat? Wat de Torah dat beschrijft. Is het nou nationaal? Is het een verhaal? Is it... En hij gaat ons nu dat vertellen. Wat betekent dat om eerst de, de het doen? Iets om uh, doen vooraf laten plaatsen. Vooraf laten gaan aan horen. En hey. dat is wat geweldig hoe je ons dat nu vertelt. 17. Dubbele punt. Shmiya. Hoezot Bina. Het luisteren. Of horen. Hoezot Bina. Dat is het geheim van Bina. Ja, Bina is. Ja, Bina is oren. Ja, Bina. Bina is luisteren. Zeg niet. Ki. 18. Reïa, want het zien. Ushmiya en horen. Dat is Chogma en Bina. Wat betekent dat? Uh, in het. Waar is. Uh, waar vindt plaats. Van wa, van welke plaats vindt. Uh, Waarvan dan vind, vindt plaats het zien en horen? Van het hoofd, ja? Dus ook in de partsoef, van, van het hoofd vindt het plaats horen en, en zien. Nou, als je neemt daar in het hoofd van de partsoef, dus van de hoog, van de, ja, er zijn drie delen in de partsoef, in het geestelijke lichaam. Als je in het hoofd neemt, oog, oor, ogen, dat is zien, dat is hoogma, daar komt wijsheid vandaan. Daarom zegt men ook, de ogen, dat zijn die, die vertellen over wijsheid, die laten zien aan de mensen die wijs is. En de oren, dat is dan horen of het gehoor. Dat is bina. Ja? En dat is wat je ons vertelt. Punt 18. Asiya. Hoe zo so, de 19. Allemaal goed. En het doen, ASIA. Het doen, ASIA. Het doen is ook niet altijd de, de wereld ASIA, maar het doen. ASIA is het doen. En het doen, dat is mal goed. Onthoud het er goed. Dus het doen is mal goed. Alles wat met doen te maken heeft, is mal goed. Uh, We nota, en het is bekend dat in het geheim van de tikkun-correctie, van de bed van de tweede beperking. En in de tweede beperking was het, hij vertelt ons nu over de tweede beperking. Twintig. She a. Dat de la, de onderste hei van de naam van de Hawaii, dus de malchut Alta steeg op lenikweainaem naar de opening. Kijk, wat is bij de oog. De oog. Als je een oogappel, hoe zeg je dat? Oogappel. Als je dan uh, zonder oog, wat zit daarin? En zo'n gaatje zit, ja, waar de oog oogkas. daarin komt. Hè? Oogkas. Oog, oogkaas. Kas. Ja. Oogkaas, oké. Okay. Dus oogkaas, dat is wat hij noemt dan nikweainaem. Dus, en dat opening van het oog, waar dus als het ware dat vormt als het ware de, de, zeg dat, de, het reservoir ja? het reservoir of de, zeg dat, of de eh, drager van het oog, en daarin komt het oog ja of niet zo so is het ook de, in de tweede beperking steeg dan in het hoofd, steeg dan de malgoed, steeg dan van de mond, want de mond is de malgoed in het hoofd, ja, malgoed in het hoofd, die steeg op naar de plaats in het hoofd, wat heet, oogkas, ka, oog, zoiets, ja, en die kwam daar, dus als het ware onder, die maakte als het ware de oog, het oog zelf, wat oogt, wat ziet, dat is Chogma. Ja? En dat, dus de malgoed, die, die is, ge is gekomen dan te staan, als het ware, onder die, of eromheen, onder die, onder dat oog. Onder de Chogma. Dat is wat hij is, dat is dan de, de essentie van de, van de tweede beperking. De eerste beperking is alleen dat alleen maar goed kon niet ontvangen. Negen verrood kan kunnen ontvangen en eentje niet. En waarom is het nodig? Om te kunnen, correctie. Anders zou geen correctie zijn. Alleen maar licht zou zijn. Dat is niet, kan niet. Eerst moet het iets moet, iets moet anders zijn dan het licht. Wat is de correctie? Dat een bepaalde onderdeel, de laagste, het laagste onderdeel, moet anders zijn dan het licht. Het moet zich ontwikkelen. En relatie opbouwen met het licht. En dat is dan de laatste sfera, maar goed. Heellijk? Dus de eerste, de, eerste, de eerste beperking was. Negen die de hogere kunnen ontvangen licht. En de tiende niet. Nou, daar heb je al een zekere correctie gedaan. Dus je hebt al licht als het ware. Uh, afgescheiden van de schepping. Ja, dan iets kan al ontstaan. En niet alleen maar licht. Eigenlijk, want daar moeten twee, er moet schepping, de, de, het gedachte is om schepping te scheppen. Dus dat was de eerste de eerste beperking. Dat malgoed zegt, malgoed kan niet ontvangen. En ook niet alleen, niet helemaal goed. Onthoud het, erg goed. Hoe anders zouden we zeggen dan malgoed, en dan hoe kunnen we dan hoe kan zij dan ooit iets kunnen ontvangen? Dus niet de goed zelf onthouden daar goed. Maar de goed, eerst was het licht overal in al die tien sfeerot eerst eindsof. Daarna, daarna werd het, werd het uh, beperking, ja of niet? Dus als het licht ergens geweest was, dan gaat het licht nooit helemaal uit. Altijd bleven de sporen, laat je de sporen na. na Achter, ja of niet. Dus wanneer het licht ook de malgoed verliet bij de eerste simptoom, bij de eerste beperking, die malgoed gaat alles maken van het licht, ontvangen. Alle tien, ja of niet, de malgoed zelf. En nu de malgoed kan alleen maar beperking hebben, alleen op de malgoed, de malgoed. Dus de malgoed van de malgoed, dat wel. Dat is, want dat is haar eigen eigenschap. Alleen malchut, de malchut, malchut van de malchut, dat ontvangt het licht niet. Maar de negen sferot, bovenste spherot van de malchut, die ontvangen wel licht. Eilig. dus ketter van de malchut, onthoud het erg goed. Van de, dat, dat is de eerste, dat was de eerste symptoom. De eerste beperking was dat negen spherot van de malchut ontvangen wel, kunnen wel licht ontvangen, maar de malchut, de malchut niet. Okay. en de tweede beperking was maar dat was niet voldoende waarom niet voldoende was het hoe zou dan dat die malgoed die malchut ooit licht kunnen ontvangen als zij niet ontvangt ja, niet? zou een stukje van de van de schepping zijn die geen dat geen licht ontvangt dat kan niet, dat kan niet maken ja? is dan, hoe kan je dan verwachten van een volmaakte producent ja, volmaakte uh, schepper, dat die iets een on onvolmaakte schepping zou maken. Dat kan niet. Dus daarna moest nog in de tweede beperking komen. En dat de tweede beperking, wat betekent de tweede beperking? Dat die malchut, de malchut, ja, die, mal die steekt naar de bina. Ja? Wat hij ons vertelt. Dus onder de gogma komt de staan. En dat in elke sfera dus niet alleen in, alleen in tien een tien sferot op één plaats, maar in elke sfera is het zo dat je komt dan onder de dus in de plaats van, van binnen. Wat betekent dat dat die Malchut zichzelf beperkt, ja? Want die Malchut, die had negen sferot voor zichzelf in de eerste ja, na de eerste beperking, Negen sferot voor zichzelf kon ze dan uh, als het ware, in, die, in haar negen sferot kon ze wel ontvangen. En in haar tiende sfera kon ze niet ontvangen. Maar in de tweede, na de tweede beperking was het, was het, was het, was het heel anders, want zij kwam nieuw, laten we zeggen tot de gogma. Zij vermengde zich, als het ware, met de bina. Wat betekent vermengen? Als een lagere komt tot de hogere, dan wordt hij net als hogere. Dus als de maalgoed komt naar de bina, en de bina is licht, de bina wil geven, ja, de bina is licht van geven, dan gaat ook die maalgoed van haar, kunnen, eh, licht kan van haar ook ontvangen. Duidelijk? Dat is dan de tweede beperking. Maar er was nog iets anders daarbij. Zeg even tussen door een vogelvlucht, of vogelvlucht, een vogel, een vogelvlucht. Over die twee beperkingen. Zeer belangrijk dat alles. Want meer dan die twee beperkingen waren er niet. Eigenlijk. Eh, daarom zijn ook trouwens ook twee. Alleen twee, twee, tempels, waren, alleen twee tempels waren gebroken. En de derde zou niet meer eh, te breken zou vallen. Ja, ook daarmee ook te maken heeft. Dus... Dan die malgoed, op de tweede, in de tweede beperking, die malgoed die steeg op naar de bina. En dat is de malgoed, de malgoed. En wij weten dat de malgoed, de malgoed kan niet ontvangen ligt. Dan let op, erg belangrijk wat ik u vertelde. Ik, ik moest het jaren daarover leren en dan heb ik nou, nee, nergens kunnen dat. Niemand kon het mij vertellen dat. Dus daarom de essentie daarvan. Dus die malgoed, mal die zelf niet kan ontvangen. Ja, dat is dan die, de letter tav. De letter Taf, die alleen maar die war, de schepper zei, nee, die kan niet ontvangen. Alleen maar Shin. Shin is dan de bodem, maar niet Taf. En die Taf is nu opgestegen naar, naar de Bina. En wat is geworden nu? Vanaf nu is in elke, vanaf de tweede beperking, in elke sfera, in elke partij maar ook in elke sfera is in elke sfera zijn geworden twee plaatsen. Als het ware. Eindelijk. Eén plaats is dan die malgoed, de maalgoed, die niet kan ontvangen. Eigenlijk. Die alleen maar kan stoppen. En boven die, boven die maalgoed, de malgoed was de vermenging van die malgoed met de bina. Waarbij de bina is geworden, malgoed is geworden als bina. Eigenlijk. Als een lagere komt naar de hogere, wordt hij als hogere. Het is geworden, de maalgoed is wel geworden, gedeeltelijk, geworden als uh, bina. En gedeeltelijk niet. Nou, de hele bedoeling nu, na de tweede beperking, is om die maalgoed, de maalgoed, overal te verbergen. Dus om die maalgoed, de maalgoed, de maalgoed, de maalgoed, kan niet ontvangen. En die macht, die macht die bestaat of de, de, als het ware, de sporen van haar bestaan in elke sfera van die macht. De die hele correctie is nu om die macht, de macht te verbergen in de sfera, ja, in elke sfera, en wel te ontvangen in die macht die zich vermengd had met die bina. de bina. Die malchut die geworden is tot Bina, die kan wel ontvangen. Duidelijk. Waarom? Zij staat nu op de plaats van de, van de Bina. En daar kan ze wel ontvangen. Duidelijk. Dus, zij kan wel ontvangen in de Bina, in de malchut die, die overeenkomsten nu heeft met de, met de Bina. En ook wij kunnen alleen dat ontvangen alle 6000 jaar maar niet in de maalgoed, de maalgoed, dat kunnen we niet ontvangen. Hele. En daarom is het ook, we zien het ook bijvoorbeeld geweldig, dat een voorbeeld, eenvoudig voorbeeld, in wanneer de mensen bij elkaar komen. Als de mensen bij elkaar komen en zij een beetje hebben dan misschien nou, koekjes aan de tafel, gezelligheid, ja. praten met elkaar, en goede wil hebben, dan is het net of zij gebruik maken van die Mal goed, maar dan die verzoete mal goed, Heet verzoete Mal goed, Die verzoet is door de bina. Dat is wat men gebruikt in de gezelschappen ook. Als het ware een zinnenbeeld daarvan. Een zinnenbeeld ervan. <coughs> En dat is allemaal goed. Totdat, totdat bijvoorbeeld men drinkt veel. Of iets anders. Ja? En dan gaat men, te, gaat men dat, de mate de te buiten. Ja, natuurlijk zeggen zeg dat, gaat men bijvoorbeeld, ja, over de, over de, over de bijvoorbeeld. Nou, dan, dan, wanneer, kijk, als een beetje mensen drinkt, een klein beetje, dan is het voor gezelligheid. Ja, dat is goed. Bijvoorbeeld een wijntje of zo, dan is men nog steeds, als het ware, de baas over de, over de drank. De drank komt alleen voor een beetje, een beetje hard, een beetje uh, zachter, maar een beetje goed, voor het goede, voor, voor de vreugde. Als men meer neemt dan het nodig is, dan, wat betekent dat? Dat is net of men gaat stevenen ja, op die maalgoed de maalgoed. Dus men laat zijn eigen maalgoed de maalgoed tevoorschijn komen. En dat moet je nooit doen. Duidelijk. Dat moet je nooit jou laten. Dat, moet je ver... Dat is de correctie. Wanneer en nu is het zo. Als de mens stevend alleen op zijn maalgoed die in de benaar is gekomen. Dan heeft hij zegeningen. Dan ontvangt hij alleen maar zegeningen. Goed leven. Ja? Beheerst maar goed. Zegeningen ontvangt. Al het goede ontvangt. Als de mens gaat stevenen op zijn malgoed de malgoed, dan komt de vervloeking, hij zelf trekt alle vervloeking naar zichzelf toe. Dus altijd onze taak is in elke toestand om te verbergen die malgoed de malgoed. Niet dat ik iets verberg uh, ja, voor, voor de anderen, niet, maar je hebt niets, geen boodschap aan jouw malgoed de malgoed. En niemand eigenlijk. Je heeft boodschap aan jouw maalgoed, en maalgoed. Nog jouw vrouw, nog jouw kinderen, nog jouw poes, nog jouw hond, Eigenlijk, Nog de maatschappij, niemand heeft daaraan de boodschap. Dus dat moet je altijd verbergen in jezelf. En hoe verbergen? Bovenop, bovenop, dat vleugel, vleugtje, vleugje, hè? Vleug, vleugje van Bina, van het geven. Dat is ook maalgoed, moet het zijn. Die magoet, die, die verzoet is, door de bina. Dat is altijd de plaats van waar de mens iets kan opbouwen. En dat zal geven ook de, de bescherming aan de mens. Eigenlijk, dan zal je al die, waarom komen de, de angsten bij de mens? Door die, door die uh, connecties met die magoet, de magoet. Duidelijk, in plaats van, dat, dat betekent dat, iedereen heeft het natuurlijk. Iedereen voelt zijn eigen malgoed, de malgoed. Als iemand dat niet voelt, dan is hij nog niet, niet ontwikkeld. Ja? Maar de bedoeling is dan om te komen tot die malgoed van jou die op het niveau van de Bina is. Telkens dat die beweging maken. En dan verkreeg en je dan de zegening, het goede, et cetera, et cetera. Yes. Ik ga nog een beetje mal goed, de wegkijken, maar maalgoed, de goed. dat begrijp ik nog, maar malgoed, de mal goed, heet die, heet die ook zo bij Bina, of heet die dan anders? Uh, kijk, als als zeggen, ja, de en ja, de malgoed. Mal als het ware, die steegt overal naar elke, in de, in de, tweede, in de tweede beperking, die malgoed, de mal goed. Natuurlijk is niet, die mal, dat is natuurlijk als de malgoed, de mal goed zeggen we, steegt naar de Bina, Natuurlijk is het niet helemaal dezelfde maalgoed, de maalgoed op haar eigen plaats. Waar ze, dus bij de maalgoed, de maal waar, waar op haar eigen plaats. Daar is ze natuurlijk, is, is zij de powerful, de meest, de meest krachtige en ondoordringbare en zwaarte, antraciet, zwaarte is, qua krachten. Maar wanneer zij komt, uh, wanneer ze als het ware, wat betekent dat zij komt? Dat, dat men zichzelf, als het ware, zuivert en dan komt ze, als het ware de sporen daarvan, komen het naar de bina. Duidelijk. Maar ook dan kan ze niet ontvangen. Duidelijk. Maar Want het is verboden. Om, Daar was de eerste beperking, waarbij het verboden was om te ontvangen, in die maalgoed, de maalgoed, waar die ook staat. Nee, maar je, je zegt, als je de maalgoed, de maalgoed brengt naar bina, dan ontstaat er een verzoete, uh, een verzoete uh, maalgoed, daar ontvang je de zegening. Ja, oké, okay, misschien, misschien had ik me niet zo, zo duidelijk uitgedrukt, als je dat zegt, erg goed dat je dat zegt. Kijk, moet je zo zien, in de tweede beperking, wat gebeurde met de tweede beperking? Overal is de maalgoed gekomen naar de bina. ja of niet? Dus ook in de bina, in de maalgoed is ze ook gekomen naar de bina. ja of niet? In de maalgoed. In de maalgoed zelf heb je ook de verzoeting van de, de maalgoed, ja of niet? Dus eigenlijk, uh, als wij spreken dan van maalgoed de maalgoed, wat betekent dat? Dat op elke, elke sfera van elke sfera heb je als het ware een vorm van maalgoed de maalgoed. Hoe? In de bina heb je ook tien sfera ja of niet? Wat gebeurt er dan in, in de bina? Oké, hey, jij hebt het niet, niet, niet goed, Ik heb het niet, jij hebt het nog niet... Je wil details zien. Heel goed belangrijk hoe dat gaat. Jij ja, ziet alleen verticaal. Je moet niet verticaal zien, alleen dat het bina steekt. De een bina van de dan en die bina steekt naar en die sorry dat maalgoed, de en die steekt naar de bina. Natuurlijk for, dat is niet zo. Dat is, so, is kijk okay, wat is wat is wat van toepassing is voor de hele parcour voor alle tien sferen, dat we zeggen is van toepassing tot bij elke sfera. Waarom? Wij we weten dat als het iets is, is niets is in het algemene wat niet is in het bijzondere, ja of niet? Als wij zeggen dat de maalgoed, de maalgoed van een hele partsoef of van de hele wereld steekt naar de binnen, betekent in elke sfera is precies hetzelfde. Duidelijk? Wat betekent dat? Dat betekent dat in, laten we zeggen, we hebben tien spherot. Ja, tien spherot vormen dan, uh, en elke sfera heeft ook tien haar eigen tien, ja of niet? Dus maalgoed heeft tien, tien van maalgoed. Hoe gaat het gebeuren, de tweede, de tweede beperking? De tweede beperking is, dat die, dat die dan maalgoed, laten we zeggen, van maalgoed, maalgoed op het niveau van de maalgoed, dus tien sfeerot van de maalgoed, ja? Dan steeg dan de maalgoed, de maalgoed, die waakt over de malgoed, die, die laat negen verrood binnen, ja negens verrood van de malgoed, kan ze wel ontvangen, maar de tiende niet. Wat gaat ze doen in de tweede beperking? In de tweede beperking steeg die malgoed, die laten we zeggen uh, onder de isot stond, ja, en die steekt naar de bina van de malgoed. Duidelijk? Naar de ja, bina van de malgoed. dit concept legt aan, legt van verticaal, horizontaal, die manier. Oké, okay, maar de kom dat komt omdat we alles moeten weten. Voor alles okay. moeten we tijd hebben, natuurlijk. <laughs> ja, tijd. Nu gaat het. Je soort, Ja. Je soort is hetzelfde. Je soort. Je soort heeft ook tien sferot. Ja. En de malchut van je soort is ook de malchut. Het is, is, is wel malchut van je soort, weliswaar. Maar voor elke malchut was er beperking. Alles er was een beperking voor malgoed. Betekent niet dat alleen voor malchut... Uh, van de maalgoed, ja, van de sfera maalgoed alleen beperking was. Maar elke sfera maalgoed heeft dan beperking gehad. daar of niet. Dus ook de sfera bijvoorbeeld, ketter of hochma, die heeft ook maalgoed, zijn eigen maalgoed. Natuurlijk, dat de maalgoed de van de chogma, van de tien sferot van de chogma, natuurlijk, dat de maalgoed van de chogma is niet zo, is niet zo pikschwart. Uh, bedoel, zwaard als qua krachten, ja, zo ondoordringbaar, als de malgoed van, van de malgoed, op haar eigen plaats, van de malchut van de kinsveroot van de malgoed. Duidelijk, hè? Maar ook daar is hetzelfde. Duidelijk? Dus, laten we zeggen, jesod, in de tweede, de tweede beperking, dan gaat de malchut van de jesod, die negen van de jesod, kon doorlaten, maar de niet van niet vanwege de eerste beperking. Yes. Nu gaat die malchut van de jesod naar de bina van de duidelijk? En daar heeft die nu twee mogelijkheden Nieu ontstaan. In elke sfeer, precies hetzelfde, twee mogelijkheden ontstaan. Die malchut, die komt te staan nu uh, in de bina. En dan hebben we twee, Bina en Malgoed. Dan gebeurt het zo, dat aan de ene kant overheerst de Bina, die, over, die overwint als het ware, overheersend is, die gaat in zichzelf opnemen, de Malgoed. Okay? Dan wordt het, dat is, Iedereen begrijpt het? Dus Malchut, van, van bepaalde sfera, of Bina, sorry, van bepaalde sfera, die gaat haar, haar eigen Malchut, van haar eigen reetje van die kind spherot, die naar haar gekomen is door de tweede beperking, zij gaat het opnemen in zichzelf, dus zij zegt, de Bina is bepalend, ja, duidelijk, en de Malchut zit wel ook daarin, ver, ver, verweven daarin. Maar bestaat de mogelijkheid om door te laten, om het licht toch door te laten komen via die malgoed die in de bina staat. Dat heet, een term daarvan is miftaga. Miftecha betekent, een Aramees voor, uh, voor, in het Hebreeuws is het mafteeg, de sleutel. Dat is de sleutel, ja, dat heet de sleutel. Dus daarmee wordt de sleutel dus de, nog een keer. De bina, de malgoed die staat in de bina, waarbij de insluiting is van de, van de malgoed in de bina, de bina herst, ja, overheerst, dat is miftige. Alleen daardoor kunnen wij licht ontvangen. Duidelijk, daardoor kan licht wel ontvangen worden. En naar beneden kan gaan, et cetera. Maar op dezelfde plaats, als het ware, bestaat nog een andere, andere insluiting van de bina in de ja, in de in de malgoed, waarbij de malgoed de baas, als het ware, is. En daar en daar kan niet en daar kan, geen, daar kan geen als het ware, daar kan geen licht meer doorheen. Waarom? Bina is hoger en de malchut, de malgoed, als het ware, van die van die sfera is onderaan. Je kan niet doorheen komen. Het is wel, het is ondoordringbaar. Waarom? De wet van de, van de eerste beperking is geldig. Kan je, kan, kan je niet op, opheffen. Ja? Duidelijk? Ja, dus vanaf de tweede centrum, tweede vanwege de tweede beperking, heel belangrijk, dat weet het nu aan de orde, even kort en aan de orde hebben, gehoord het alleen. Je zal zien dat. Alles, alles waar ik het over spreek, hebben we op elke moment, hebben we die twee krachten, alles in onszelf. Dus, nu, vanaf de tweede beperking, hebben we in elke sfera of in elke tien sfera hebben we dat verschijnsel, zo'n verschijnsel. Waarbij wij twee hebben, en die andere, dus de maalgoed, de maalgoed laten we zeggen, op elke, op elke niveau van elke sfera dat wat, dat verstoppertje, ja, dat verstop, verstopping, zorgt voor de verstopping. Dat heet, dat heet minula. Uh, dat heet een slot. Slot. En slot maakt alles dicht. Ja, of niet? Dus de slot en de, dat is de slot. Dat maakt slot, dus uh, afsluiting. Kun je zeggen, afsluiting. En and de andere, of slot. En and de andere is lieftige, is een sleutel. Sleutel om duidelijk, die twee bestaat nu vanaf de tweede beperking, die twee. En natuurlijk is niet alleen dat wij zeggen nou die malchud, die Malhou die op elke sfeer staat, die gebruiken we maar niet tot, tot al ja, to die, die zesduizend jaar. Het is niet zo. So. We zullen zien dat er ook wel een wel, zekere functionaliteit, zeer belangrijke functionaliteit, we zullen zien dat dit er is. We zullen zien dat zonder dat zouden wij uh, die mag die, die, het licht van Gochman nooit kunnen terugkeren naar boven. En niet, en niet laten schijnen naar beneden. Maar dat komt wel, komt wel, we zullen dat allemaal leren, hoe dat, hoe dat de hele technologie, hoe dat allemaal werkt. Maar in ieder geval hebben we vandaag, vandaag, vanavond gehad... Erg globaal, zeer, zeer globaal over de eerste en de tweede beperking, Tsum. -tum. Ja, het moet een beetje al, een beetje duidelijk zijn. Wel een klein beetje in ieder geval.